Het is tien uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de A73 bij Venraai zijn twee doden gevallen. Een vrachtwagen schoot door nog onbekende oorzaak door de middenberm... en ramde op de andere weg helpt een tegemoetkomende auto. De auto kwam vervolgens in een sloot terecht. Twee inzittenden van de auto zijn omgekomen. De vrachtwagenchauffeur zit nog bekneld in zijn wagen. De A73 is in beide richtingen afgesloten... tussen Vierlingsbeel, Beek en Vendraai Noord.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 Volgende maand wordt in Amerika de oudste nog rijdende auto geveild. De Dion uit 1884 rijdt op steenkool. Hij werd gebouwd in opdracht van Marquise de Dion, die er de eerste autorace van Europa mee reed. Van Parijs naar Versailles en terug. Hij bereikte toen een gemiddelde snelheid van 25 km per uur, maar de auto kan een topsnelheid van 60 halen. Verwacht wordt dat de auto zo'n 1,8 miljoen euro opbrengt. De burgemeester van Waalwijk heeft een noodverordening afgekondigd. Dat is gebeurd in overleg met de politie. Die vreest voor ongeregeldheden tussen supporters van RKC... en aanhangers van NEC uit Nijmegen. De twee clubs spelen vanmiddag in Waalwijk om half drie tegen elkaar. Het weer, veel zon, het wordt 20 graden aan zee... tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. AMBB Verkeersinformatie wordt het zojuist uitgebreid in het nieuws. De A73, Nijmegen-Venlo, daar is een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Vierlingsbeek en Venrij Noord is de weg voorlopig in beide richtingen dicht. En daarom kan verkeer tussen Nijmegen en Venlo het beste omrijden via Eindhoven. Goedemorgen, welkom bij Lekkerweg in Eigen Land. Ruim 100 foto's tonen India als tropisch paradijs, verleidelijk en tegelijkertijd bedriegelijk. De befaamde fotostudio van Johannes Kurkdjan liet niets aan het toeval over. De gefotografeerde voorstellingen werden volledig geënsceneerd. Meer informatie over de tentoonstelling Indië in scène vindt u op tropenmuseum.nl. De tentoonstelling Schipbreuk vertelt het dramatische verhaal over de reis en de stranding van het 17e eeuwse VOC-schip de Batavia...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 Als u belegt, loopt u risico's. Kijk op triodos.nl voor het prospectus. Dit is Radio 1, VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen, goedemorgen ook. Uh, het is inderdaad, inderdaad verbazingwekkend wat we hier zien. We lopen hier in het gebouw en ja... Als je het ziet, het is het best nog te omschrijven als een kathedraal, een rode kathedraal, wel te verstaan. Want de mensen die hier zo'n 100 jaar geleden of 80 jaar geleden naar binnen liepen, die moeten maar één gevoel hebben gehad: ze werden een beetje klein en tegelijkertijd een beetje groot, want je wordt hier meegenomen in een groot idee, opgevoerd naar het licht in dit trappenhuis wat nog het meest weg heeft van een. Ja, een kloostertrappenhuis. Je wordt opgevoerd naar het licht, naar de dageraad die ooit zal volgen. En ik loop hier met Marien van der Heijden en we zijn op weg naar het zogenaamde bestuurskamertje, zoals het nu heet. En dat is de kamer waar ooit uh, de vakbond vergaderde, ANDB vergaderde, waar Henry Polak voor zat. En waar als we binnenkomen, Marien van der Heijden, uh, ons een prachtige tafel tegemoet straalt met een mooi enigszins voorlopig groen kleed erop... belletjes voor de vergadering. We zien daar aan het eind van de tafel een wat grotere stoel. Ik vermoed dat daar Henri Polak ooit op gezeten heeft. En daarbij ligt een prachtig hamertje. Een, een, een hamertje om een vergadering af te hameren... om besluiten af te hameren. En er staat op... a -N d b aangeboden door het kantoorpersoneel... jawel, bij de invoering van de achtuurige arbeidsdag... De 8-urendag natuurlijk, oktober 1911. Marien van der Heijden, dit, dit hamertje, was het nou zo dat... Uh, dat we dat Henri Polak daarmee ruzies zoals ze nu er zijn... beslechten en aftimmerde? Nou, dat viel wel mee, hoor. Dat zal best wel eens gebeurd zijn. Maar de meeste vergaderingen hier die verliepen heel ordelijk. Uh, hij gebruikte het gewoon om de vergadering te openen... naar een volgend agendapunt aan te geven... Uh, aan te geven dat iemand te lang aan het woord was. Uh, die vergaderingen liepen heel ordelijk en Henri Polak had een groot gezag. En ik denk ook als er een keer uh, hard gehamerd moest worden... dan zouden ze niet uh, dit hamertje gebruikt hebben. Het is een mooi, breekbaar en kunstig versierd hamertje. Het is een ontwerp van Berlage. Een geschenk van personeel van de Bond aan Polak... Ik denk dat ze op dit hamertje heel zuinig zijn geweest. Ja, goed. Moet je horen, we zitten hier nu en we kijken om ons heen... en we zien drie prachtige wandschilderingen in de tijd... ook gemaakt door Richard Holland, Roland Holst. Uh, kun je even uitleggen wat dat nou eigenlijk moet voorstellen? Wa waarom hier en wat, wat stelt het voor? La laten we eens naar, uh, naar, de, naar de eerste gaan. Uh, waar is die? Um, dat zal de eerste zijn. Het is hier namelijk een beetje donker. En we lopen er nu naartoe en we zien voor ons... Uh, be, uh, Marien, beschrijf het. Ik zie een, een beschrijf. Het. Je, je ziet een jonge man in een soort van uh, herdersgewaad... met een bijl aan zijn riem. Hij, staat op, hij zit op één knie maakt met zijn handen de veters van één schoen vast. Um, het is een jonge arbeider die zich voorbereidt op zijn dagtaak. Het is een van drie schilderingen die in deze kamer zijn aangebracht... Uh, ter gelegenheid van die invoering van die acht werkdag. En dat was de verwerkelijking van een enorm groot ideaal, de acht-urendag. Uh, het etmaal zou voortaan verdeeld zijn in drie vakken van acht uur. Acht uur werk, acht uur vrij, acht uur rust. Dat was het ideaal van de arbeidersbeweging al decennia. En de Amsterdamse diamantbewerkers waren de eerste ter wereld die dat wisten te realiseren. Juist, en deze jonge man met een, ook nog een bijl om... Uh, schoen vastknopend heeft er zin in. In die acht uurige werkdag zo te zien. Laten we, laten we naar het volgende plaatje lopen. En daar zien we een, ja, als ik het goed omschrijf, ik zie een, een man in een soort Romeins uh, Grieks gewaad liggen. En naast hem ligt een vrouw uh, te rusten, half naakt. Uh, ja, en ik een, een, ja Vertel eens, wat zien we hier nu? Um, dit zijn de acht uur rust, uh, de nachtelijke uren. Um... Het is, een, ja, het is een symbolische voorstelling, het is niet realistisch. Het zijn uh, pogingen om heroisch individualisme te bedrijven... Zo. zoals uh, Richard Roland dat noemde. Um, het gaat hier inderdaad om de nachtelijke uren waarin niet alleen geslapen wordt. De vrouw verbeeldt de aardse liefde, zo stond er in het uh, programmaboekje. Uh. Als we dit plaatje zo zien, ik geloof niet dat er één arbeider was in Amsterdam of waar ook in Nederland die uh, zo lag te slapen in zo'n prachtige situatie... met zo'n mooie vrouw. Maar goed, we, we gaan naar het laatste plaatje. En dat is, ja, daar ligt weer een vrouw. En die ligt met een boek. En die ligt boven het boek een beetje te peinzen. Wat is dit? Dit zijn de acht uur vrij. Uh, de acht uur die je over had uh, na het werk... en voordat je de rust nodig had. Je ziet weer inderdaad een soort uh, tijdloos... Ja, symbolische voorstelling van een vrouw... Die die acht uren vrij ook daadwerkelijk gebruikt om buiten... dat wordt symbolisch aangegeven, ze ligt in het groen... om buiten een boek te lezen. En ja, als ik het goed interpreteer, dan... ze heeft net iets gelezen en daar denkt ze over na. Ze krijgt een gedachte, een idee, een nieuw inzicht. Dat is toch mooi? Dit is prachtig. Dit is, en er staat boven de zachte uren... Uh, Marine. We gaan zo langzaam maar zeker weer naar beneden lopen. Uh, we zouden nog een tijd lang over dit kamertje kunnen doorpraten. Over dat hamertje, over een leren tasje wat er ligt van de ANDB. Over het ontwerp van berlagen. Uh, het, is, het is indrukwekkend. En het belangrijkste is misschien om vast te stellen... hier zag je alles bijeen. Acht uur werken, acht uur slapen en acht uur ontwikkelen en rust. Precies zoals de bond het wilde om de arbeiders vooruit te helpen. Paul, ik geef het weer aan jou. Ja, en ik zit hier beneden in de Bondsraadzaal van de Burg van Berlaag in Amsterdam, waar we vandaag dus uitzenden. En waarom zenden we hier uit? Ja, uh, er zijn verschillende redenen. Deze week is uh, de, de, het gerenoveerde bouwwerk van de, deze Burg van Berlaag. Uh, is weer heropend. Dat wordt volgende week in het weekend gevierd. En dan is het ook precies 100 jaar geleden dat de acht-urige werkdag is ingevoerd. En het is natuurlijk ook heel mooi dat wij hier precies zitten... in dat bolwerk van de vakbeweging eh, in, een week, eh, in de week van het veelbesproken pensioenakkoord... met bijbehorende crisis in de vakbeweging. Uh, ja, en hier zijn aangeschoven in deze bondsraadzaal... historicus en kenner van de arbeiders- en vakbondsgeschiedenis... Lex Herma van Vos, oud-vakbondsman in hart en nieren, Ruud Vreeman... en historicus van de sociaaldemocratische familie en cultuur... Adriaan van Veldhuizen. En we hebben natuurlijk ook columnist aan tafel van vandaag... is dat Filip Freerichs, die rond half elf in zijn column... terug zal blikken op zijn eigen ervaring in die rode familie. Uh, allemaal hartelijk welkom. Ik zal ook nog even... Vertellen ...voor we het over die vakbondsgeschiedenis gaan hebben... ...wat we na 11 uur doen, in de tweede uur van OVT... ...dan zijn onze boekrecensenten Hans Renders en Han van der Horst de gast. Uh, en met hen gaan we natuurlijk praten over de vorige week uh, genomineerde boeken... ...voor de Libris Geschiedenisprijs en tegen half 12 ...ten in het spoor terug het tweede deel van de affaire OS. Maar om te beginnen dus eerst de vakbeweging. We kennen de vakbond uh, tegenwoordig als een echte belangenorganisatie... ...die vecht voor elke cent, maar in de begintijd was beschaving opvoeding van de werkende mens minstens even belangrijk. Strijd en beschaving, daar is het allemaal mee begonnen? Uh, Ruud Vreeman? Nou, het was niet meteen allemaal beschaving. Hè? Dus als je de tijd van Hanning-Polak probeert te typeren da daaraan voorafgaand, of in parallel daaraan, is er ook een grote discussie in de vakbeweging geweest over de, de aard van de vakbeweging. Je zou kunnen zeggen, wat ze dan in de geschiedenisboeken... de strijd tussen het meer het syndicalisme en de moderne vakbeweging. En Halle Polak was degene die eigenlijk zijn belangrijkste elementen waren... opvatting over organisatie. Je moest lid zijn, het was centraal georganiseerd, het was strak. Een tweede element bij zijn denken was heel erg van... je moet de, de vaklieden organiseren. Die mandbewerkers waren natuurlijk vaklieden, die hebben een positie op de arbeidsmarkt. Om daarmee ook de lagere geschoolde mensen te kunnen... Verheffen. Dat was echt zijn, zijn opvatting. Het was natuurlijk ook in die tijd een heel proletariaat van ongeschoolde mensen. Ja. Zeker in Amsterdam, die in die krotten en allemaal wonen. Maar dat verheffen zat toch ook, die beschaving. Zat ja, en dat was het derde element. Ja. De het derde element was natuurlijk dat je. Die, dat, dat verhaal wat we net hoorden over die acht uren dag. dat he heeft heel erg inzicht dat je dus ook ruimte moet hebben in je leven om je te kunnen ontwikkelen. En daar hoort natuurlijk ook cultuur bij. en daar hoort, daar hoort kunst bij, wat natuurlijk ook nu met Roland Holst wordt, uh, wordt, uh, wordt verbeeld. Mm -hmm. Dus hij, hij, hij nam afstand van, van een soort. Uh, antiparlementarisme, dus tegen de politiek... wat je natuurlijk heel erg had in dat syndicalisme. Hij zei van, je moet je organiseren, dat moet ook strak zijn... Hè? dat moet ook centrale besluitvorming zijn. Maar zijn doel was, laten we zeggen, een wereldbeeld... waarin naast arbeid, uh, verheffing en ontwikkeling... een heel belangrijke plaats in nam. En, en sindsdien was het allemaal uh, gezellig en vrede in de bond, mag ik aannemen. Als er een iemand zegt, we doen het van tuin zo, we houden het netjes en strak... of zijn conflicten zoals we nu tussen Jongerius en Van der Kolk zien... waren die er toen ook? Nou oh ja, die strijd met, met de syndicalisten waren, was er natuurlijk heel erg. Hè? Die was natuurlijk duidelijk, het NAS, uh, die, die, die, die, laten we zeggen, veel meer voor... Zo, voor uh, het wel, NAS, N Nederlands arbeidssecretariat, geloof ik? Ja, die dus veel meer dus ook op, op de lijn zaten, meer anti minder parlementair, meer gericht op, uh, op, op, op actie, veel lossere organisatievorm, veel meer decentraal. Daar was, daar, dat was een strijdterrein, dat ging ook allemaal niet even, even vriendelijk. En in de loop van de geschiedenis zijn er natuurlijk meer... Uh, echt uh, grote discussies geweest in de vakweren die ook gepaard gingen met, uh, met, uh, met, met harde woorden, zou je kunnen zeggen. Ja, maar, want Lex helemaal van Vos, we hoorden Agnes Jonger... is de afgelopen weken, ik geloof dat ze wel een keer of drie het woord omgangsvormen... Heeft uh, genoemd. Uh, die, die omgangsvormen die nu kennelijk niet helemaal schijnen te zijn zoals ze zouden moeten zijn. Hoe was dat dan in. Uh, laten we ze we een jaartal noemen, 1903, toen men hier bij elkaar kwam om uh, een spoorwegstaking, of geloof ik de tweede spoorwegstaking, want je had er twee uit te roepen. Hoe, uh, hoe ging zoiets? Was, was er toen ook. Waar, toen laten we zeggen, was, was er wat storm in het glaswater? Ja, wat dat betreft zitten we op een hele mooie plek. Uh, in 1903 heb je inderdaad twee spoorwegstakingen gehad. De eerste in januari uh, wordt uh, uitgeroepen... onverwacht voor de regering en de werkgevers is het een groot succes... en uh, de arbeiders krijgen hun zin. En het kabinet Kuiper reageert daarop door te zeggen... dit kunnen we niet hebben en uh, wetten tegen staking uh, voor te stellen. Die worden door de jonge vakbeweging als worgwetten aangeduid en eh, begin april, als de behandeling in de Kamer naakt... dan wordt er eh, na veel aarzeling een eh, tweede staking uitgeroepen... in een poging die wetten eh, van tafel te krijgen. Dat mislukt. We eh, zijn veel minder arbeiders bereid voor die zaak te staken... dan eh, voor betere arbeidsvoorwaarden in januari... En hier, precies in deze zaal, is op 11 en 12 april 1903, als die staking mislukt is... Uh, de vergadering waar, uh, zeg maar, die nederlaag geëvalueerd wordt. En uh, de omgangsvormen waar je naar vroeg zijn dan nog aanzienlijk ruwer uh, ja, dan ja, vertel iets maar, iets wat... want je, uh... je maakt ons nu reuze nieuwsgierig, maar kom op. Wat Agnes... Euh, euh, je moet je voorstellen dat hier achter het bestuur zit een comité... achter de tafel euh, van het bestuur Zo, zit een zoals comité nu, zoals ja, jullie ja, hier ja. nu zitten. Daar zitten zeven mensen die van links naar rechts uit de arbeidersbeweging gekozen zijn om die staking te leiden. Twee sociaaldemocraten, drie syndicalisten uit de omgeving van het NAS, dat Ruud al noemde... en twee mensen die er ongeveer tussenin zitten. Die hebben die staking geleid, het is verloren. Ze hebben samen gezegd, we heffen hem nu op... En hier in de zaal staat Domulaan Nieuwenhuis, de leider van de Oude Beweging... Eh, om de heren de oren te wassen. En om dat te doen, moet hij eerst ze uit elkaar drijven. Want hij heeft drie bondgenoten en twee sociaaldemocraten... Die hij, eh, waar hij bezwaar tegen heeft, achter de tafel zitten. Dus hij staat op en eist dat ze stuk voor stuk zeggen... wat hun individuele oordeel is. Want dan kan hij een wig eh, in die club drijven. Nou, dat leidt tot een heftig debat... Domola Nieuwenhuis stelt voor om uh, een motie aan te nemen... waarin geconstateerd wordt dat er sprake is geweest van verraad. Uh, dat lijkt, als je de stemming in de zaal ziet... waar zijn aanhangers de meerderheid lijken te hebben... Uh, de eerste vergadering op 11 april... dat als het tot stemming zou gekomen zijn... dan zou die het wel aangenomen zijn, die motie. Uh, Oude Geest heeft dat een van de leiders van de, uh, die staking... en een van de sociaaldemocraten in het uh, comité van verweer... die heeft later gezegd... ik zou liever vier jaar de gevangenis ingegaan zijn... dan een tweede vergadering van die soort te hebben. En uh, er waren mensen in de zaal die af en toe lieten zien... dat ze een revolver op zak hadden. Uh, de stoelpoten werden niet alleen gebruikt om de stoelen te ondersteunen... maar ook om de argumentenkracht bij te zetten. Dus het gaat dan flink wat harder. Aan het eind van die vergadering... Uh, staat Jan van Zutphen, een van de leiders van de uh, ANDB... de eigenaar van het gebouw, op... en stelt voor dat het uh, uh, zo niet kan... dat ze vandaag geen besluit meer kunnen nemen... dat ze morgen doorvergaderen. Dan krijg je een tweede vergadering. Dan hebben de sociaaldemocraten iets meer aanhang opgetrommeld. De zaak is iets evenwichtiger. Uh, en aan het eind van die tweede vergadering... Uh, wordt besloten dat er geen conclusie zal worden getrokken... voordat een commissie... Uh, dat klinkt wel heel actueel, Dat he? klinkt ja. heel. Uh, nee, ja. hè? He? Voordat de commissie ja. heeft besloten, uh, heeft uh, uitgezocht hoe het precies gegaan is, of er wel of niet verraad is gepleegd. Uh, en daarmee loopt het in een way met een sisser af. Ja. Die commissie concludeert dat er geen verraad is gepleegd, wel fouten zijn gemaakt. Maar die vergadering is een soort culminatie van die tegenstelling waar u het ja. net over had. Uh, tussen. Twee stromingen in de vakbeweging en uiteindelijk leidt dat tot de oprichting ja. van het NVV, de voorlopen van de FNV. Maar één detail nog om het hier helemaal levend te maken. Die tweede vergadering waren de sociaaldemocraten zo onzeker over de uitslag... dat om de hoek hier in een ander vertrekje stonden veertig potige sociaaldemocraten klaar voor als het mis zou gaan. Om in te grijpen. <lacht> maar, maar, maar, maar Lex, Lex en nog, nog even één detail. Want was het nou echt ruzie tussen die vakbondsmensen onderling toen of... Want wat ik in mijn hoofd heb over die tijd, ging het eigenlijk om Troelstra. Om het verraad van Troelstra en niet om uh, Oude Geest of Van Zutphen. Uh, Troelstra is de, de grote tegenstander van Domela Nieuwenhuis. Hij is ook op die vergadering. En hij heeft in het volk, in de aanloop tot die staking... op een gegeven moment een artikel geschreven... Uh, wat onderdeel is van die verraadbeschuldiging... waarin hij zegt, jongens, is het nou wel verstandig om te gaan staken? Hebben we wel voldoende aanhang onder de arbeiders voor dit issue... Uh, om dit op de spits te drijven? Dat is toen, hè, Do de zaak van Domelaar was... de sociaaldemocraten hebben geaarzeld en daarom verraad gepleegd. Eigenlijk was dat, als je dat met enige afstand uh, leest, heel verstandig. Want die sociaaldemocraten die aarzelden, voorspelden precies wat er ging gebeuren. Deze staking zou een jammerlijke nederlaag uh, worden. Maar wat het zo aardig is, en dat wil ik ook even aan Adriaan van Veldhuizen voorleggen... die tenslotte een studie maakt van die SDAP van het familiegevoel in die partij... Iedereen bemoeit zich ermee. Ik heb Cohen, misschien dat hij uh, gewoon wel een sms'je... naar Agnes Jongheer die is of Henk van der Kolk heeft gestuurd. Maar in het openbaar hebben wij Cohen nog niet gehoord. Uh, dat, dat was destijds kennelijk dus heel normaal. Dat iedereen zich ermee bemoeide dat het één, één grote uh, kruiwagen voor kikkers was. Ja, het was vrij gebruikelijk dat mensen zich bemoeiden met de gang van zaken. Uh, misschien juist om die cultuur. Uh, dat nog niet, niet, niet een heel groot succes. Dus misschien is het daarom vandaag de dag ook wel wat uh, is afgezwakt... Uh, het was ook het jaar waarin in het volk uh, een commissie werd opgeroepen voor de tweede keer die moest bepalen welke ingezonde brieven wel en niet geplaatst zouden worden. Want dagelijks kwamen er zo ontzettend veel teksten binnen van mede dat ze er inderdaad niet goed aan zouden doen om die teksten allemaal af te drukken. Er was iemand die zelfs opperde om een speciale bijlage te maken... waar alle ingezonde brieven in terecht zouden komen... zodat ze die meteen bij oud papier konden leggen zodra het volk binnenkwam. Uh, zover is het niet gekomen, maar het geeft wel ongeveer aan... hoe, hoe, hoe zeer uh, mensen betrokken waren bij dit soort dingen. En, en inderdaad, die 40 mensen die hier in een kamertje hiernaast stonden... Um, ja, die voelt zich ook allemaal zeer betrokken. En, uh, en dat waren al... de jongens van de sportschool inderdaad. Die had je Onder andere, al. ja. ja, ja. De atletenclub Neerlandia. Uh, <laughs> daar was, uh, <laughs> ja, daar was, uh, daar was uh, Wolf Lely een van de betrokkenen. In elk geval uh, lid van. Uh, tenminste, daar, uh, daar ga ik vanuit. uit. Um, hij, uh, hij was een van de mensen die hier naast stond. Hij had al vaker uh, was hier al opgetreden als bodyguard van uh, Troelstra. Uh, ook bij de bekende vergadering in 1894... had hij naast Troelstra gestaan. En uh, Troelstra... Was op dat moment bedreigd, en hij eh, zegt daar in zijn memoires over dat hij. Eh... Uh, maar met zijn handen in zijn zakken uh, door de zaal liep... omdat het de minste agressie op zou wekken. Maar uh, hij vermeldt er niet heel duidelijk bij... dat er dus twee uh, atletische types, uh, Wolf Lely enerzijds en Manus Degen anderzijds... naast hem liepen, die toch, waarvan toch enige dreiging uitgegaan moet zijn. Uh, andere mensen. prachtige namen natuurlijk. Hoe heet hij? Marius Degen. Manus Degen, dus allebei diamantbewerkers. Dat is, en, en Wolf en wat Lely? Denk ik denk ook wel belangrijk is... U, is dat SDAP en NVV waren natuurlijk heel sterk verbonden in die tijd. Ja. Dat is natuurlijk later in de geschiedenis is dat meer uit elkaar... Had, en zeker toen de... <laughs> Samenwerking met de katholieke vakbeweging Sterker werd, maar dit, dat was natuurlijk echt één familie. En mensen bezetten ja. vaak op de dus, dus, posities. En dus de vraag ja. waarom bemoeit Coël zich niet met de FNV... Die afstand is natuurlijk veel groter geworden tot de sociaaldemocratie dan in die tijd. Ja, als, als we even, na, even nog bij het gebouw stilstaan. Want we zitten hier tenslotte in de Bondraadzaal. Er is al verschillende keer aan gerefereerd, wat hier allemaal vergaderd werd, daar hadden we het net over. Marien van der Heijden, nog even, heel even dit. Ik zei zo straks al in het begin, dit, gebouw, dit hele gebouw is niet zomaar een kantoor. Dit is een tempel. Het is gemaakt door Berlaag. Wat, wat was het? Tegelijkertijd maakte Berlaag ook de beurs. Een gebouw voor het kapitaal. En hier een gebouw voor de arbeid. Wat was nou het idee hierachter? Opgang naar het licht? Zo um, simpel. Je, je zou eigenlijk, om het gebouw helemaal te begrijpen... buiten moeten beginnen. Um, het heet niet voor niks de burgt. En dat het komt vooral door de buitenkant. Het was echt een fort... Uh, het heeft nog net geen slotgracht, maar wel een reusachtige trap... die je van de stoep... Een soort uh, kanteeltjes boven ook. Kanteelen ja. bovenop, ja. een grote toren. Het is een, uh, een verdedigbare veste, zal ik maar zeggen. Um, fors en onwankelbaar van buiten, in de woorden van Henri Polak. En van binnen? Zachte schoonheid inwendig. Juist. Ook ja. weer, zoals Henri Polak dat destijds beschreven heeft... Uh, je gaat dus die enorme trap uh, op, die verheft je uit het dagelijks leven. Dan ga je door een soort tunneltje langs de portier... en dan kom je in zo'n prachtig, mooi, licht, kleurig trappenhuis. Um, daar krijg je iets te zien van de schoonheid... die in de nieuwe maatschappij voor iedereen bereikbaar zal zijn. Zo zag men dat toen en dat, vond men vrij, dat bedoelde men vrij letterlijk zo. Dat was een soort hemel op aarde waarnaar men streefde. Dit, was een, dit is een voorpost van de nieuwe wereld die komen ging. Ja, wat het aardige is, als je dus de schilderijen hier bekijkt... ook weer van Roland Holtz, het, het lijkt een beetje... je had vroeger, in de, of vroeger het, je had in de katholieke kerk de zogenaamde kruiswegstatie... waar het lijdensverhaal werd verteld... vanaf de geboorte van Jezus tot aan de verlossing. Hier wordt ook een soort evangelie verteld... Mag je dat zo zeggen, Adriaan van Ja, nou ja, goed. Er zijn natuurlijk een heleboel uh, gelijkenissen tussen, uh, tussen het socialisme en het evangelie. En, daar, daar zijn uh, alleen al dat idee van de nieuwe tijd en de revolutie. waarin uh, alles voor iedereen uh, definitief beter zal zijn. Uh, en waarin ook de arbeider een soort verlossende rol speelt. Um, dat arbeider maakt het toch niet alleen beter voor de arbeiders zelf... maar ja. voor, de, voor de hele samenleving, wat natuurlijk ook iets religieus is. Uh, nou, Domela, ook is verlosser genoeg. Ja, precies, er, Want, en er zijn ja, wel meer van dat soort ja, verlossers ja. Uh, opgestaan. Uh, ze hebben het allemaal niet waar kunnen maken, maar... Uh, ze, de, de, ja, de, het is, heeft zeker iets, uh, iets religieus, ook, uh, ook in, de, in de hele beeldtaal van het socialisme... met allerlei opkomende zonnen en met allerlei uh, mensen... die daar uh, arm in arm naar staan te kijken... Dat, uh, ja, want want weten we nou of, of Roland Holst hier goed voor betaald kreeg bijvoorbeeld, Marien? Het bedrag weet ik niet uit mijn hoofd. Hij kreeg hier wel voor betaald. Het was niet zo dat, dit, dat die, van wat hij bij de beurs verdiende dit gebouw deed? Berlage. Berlage, ja, ja, bedoel ik ook. Ja, natuurlijk, sorry. Ja. Nee, nee, nee. nee. Uh, dit was een, uh, een echte betaalde opdracht. En daar was de bond ook vier op... Um, die bond wilde echt wel laten zien dat het een serieuze zaak was. Uh, ze wilden niet alleen de beste architect hebben die ze op dat moment konden krijgen. Ze wilden dat ook fatsoenlijk doen. Zakelijk, geen liefdewerk uit papier. Nee, professioneel. Ja. Want uh, Lex, Heer van Vos, die, die, die ANDB, die Diamantbewerkersbond... dat was een rijke bond vergeleken met alle andere bonden die je in die tijd had. Ja, het is een... Uh... Uh, een bond ontstaan in een staking in 1894... uit een heel aantal kleinere organisaties... die je toen in de diamantnijverheid in Amsterdam had. Uh, en uh, hij paste de principes toe die Ruud Vreeman net al even samenvatte. Die Henry Polak mede in Engeland... waar hij uh, een deel van zijn opleiding gehad had... geleerd had van de verder ontwikkelde Engelse vakbeweging. Uh, een sterk bestuur, een sterke stakingskas... Uh, het bestuur moet niet een amateur zijn die ook werknemer zijn bij de werkgever waar ze gaan onderhandelen. Maar dat moeten vrijgestelde zijn die onkwetsbaar zijn voor de werkgevers. Dat kost allemaal geld, dus er moet een forse contributie betaald worden. En dat alles bij elkaar werkte heel goed. Dat werkte speciaal goed in die, die diamantbenijverheid die geconcentreerd was in Amsterdam en waar de juweliers... Uh, erg verdeeld tussen grote en kleine werkgevers waren. Maar dat was een principe wat Polak vervolgens... onder andere met het geld van die sterke kassen van de ANDB... ook uitrolde over uh, de hele NVV, de hele vakbeweging. Ja, goed. Laat, laten we even gaan luisteren naar, naar twee mannen... die voor die vakbeweging uh, en trouwens ook voor de SDAP heel veel uh, betekend hebben in het tweegesprekje uit uh, 1939... Ja, dan denk ik er ook nog aan dat uh, eigenlijk gezegd in die tijd uh, het partijbestuur zo goed als helemaal bestond uit gechochte jongens. Ik geloof niet dat er ooit dat een, een, een club... clubje bij elkaar geweest is met eenzelfde doel. Dat zo uh, gechochten was als het eerste partijbestuur van de SDAP. Want van die zeven mensen die er waren, had er eigenlijk gezegd maar één. Een maatschappelijke positie. En wat is en wat voor een in die dagen? Ja, Polak die hier, maar ik heb juist hem op het oog, want hij was in die tijd de miljonair van het gezelschap. Hij was, ten eerste was die briljant snijder, en in de tweede plaats kreeg hij toen hij voorzitter werd van de ANDB, kreeg hij 24 gulden per week salaris. 24 netto. 23, nou ja goed, maar in ieder geval was het voldoende om in die tijd iedere dag in een rijtig met twee paarden te rijden. Dat rijen. heb ik dat ook gedaan. Nou ja, zo is het. Maar het zit me toch in de gedachte dat al deze gechochte jongens gezamenlijk, uh, dat ze toch een beweging hebben in het leven geroepen en gemaakt, die tenslotte <coughs> van grootheil voor de arbeidersklasse en voor de hele Nederlandse bevolking is geweest. Daar heb je meer dan gelijk aan, Jan. Als ik u zie... ...wat de arbeidersklasse bezit en geniet, op het gebied van huisvesting bij Als ik let op dingen als de 8 de vakantie en zoveel andere... ...dan mogen we zeggen dat hoewel nog lang niet alles bereikt is wat we bereiken zouden willen... ...dat toch een toestand verkregen is waarvan we niet hebben kunnen dromen... 45 jaren geleden toen we voor de eerste maal in Zwolle bijeen zijn gekomen. Ja, dat waren Ome Jan van Zutphen die er als eerst hoorde en daarna Henry Polak, oprichter van die ANDB, waar we het al een tijdje over hebben. En hij is wel beschouwd de vader van de moderne vakbeweging. Uh, Lexie Herma van Vos, uh, je zei het al een beetje. Heeft hij nou van een zootje? gechochte jongens, zoals Jan van Zutphen dat noemde... en een uh, strak uh, lopende, goed geoliede organisatie gemaakt? Nou, als je één mens moet aanwijzen... er zijn natuurlijk structurele redenen waarom dat goed kon in die bedrijfstok... maar als je één mens moet aanwijzen, dan was het wel Polak die dat droeg, ja, inderdaad. En daar hoorde ook uh, die verheffing uh, direct bij, Polak... Zij, hij streed onder andere voor de achter. Hij, hij klonk niet als een arbeider, hè? als je hem zo hoorde. Nee, net. hij had natuurlijk Dat is een keurige goed. heer. De miljonair en de beweging, noemde Jan van Zut. Ja, dat is een beetje overdreven. Maar hij had net zo goed juwelier kunnen worden als hij dat gewild had. En dan was hij zijn werkgever in die bedrijfstak geweest. Um, voor hem was die verheffing één onderdeel uh, met die andere uh, eisen. En dat meldt hij hier ook mooi. Goed wonen, acht uren dag vakantie. Een um, van de. Verwijten tegen de arbeiders was dat ze hun tijd toch niet wisten te besteden. Dus eh, behalve dat het intrinsiek in zichzelf goede doelen waren volgens Polak om naar ja. een concert of een bibliotheek te gaan, eh, was het ook een argument voor korter werken. Tegelijkertijd zorgde hij ervoor dat de arbeiders. die beschaving. Eh, die vrije tijd dan ook goed besteden. En in wezen is dat in een kern ook het sterke, denk ik, van de positie van die beweging... die tegelijkertijd uh, voor kleine dingen, een paar cent erbij per uur strijdt, als een groot visioen heeft van daar is het voor. Ja, dat is wel grappig, ik weet niet of ik kom straks misschien nog op terug... maar dat is iets wat je de bond zou toewensen, dat ze dat nu misschien ook wel weer eens meer had. Dat ze zou zeggen, we moeten ook laten zien dat we de rechten die we zo eisen... dat we die als volwaardig burger en beschaafd persoon ook verdienen... Ja, er zijn natuurlijk... In de, als je, je hangen polak de grootheid van zijn idee in, in de loop van de geschiedenis probeert door te trekken... er zijn natuurlijk een aantal momenten ge, geweest dat er ook grote veranderingen waren. Dat is natuurlijk het meer afstand nemen van de sociaaldemocratie, het samengaan met de katholieke vakbeweging. Dat zijn natuurlijk een heel belangrijke momenten geweest. Maar er is natuurlijk ook een, in, in laat zeggen, de laatste twintig jaar een discussie heel erg geweest. Wat is nou de breedte van de vakbeweging? Waar bemoeien ze zich eigenlijk mee? En laten we zeggen, ik ben twintig jaar uit de vakbeweging, dus ik ben in 91 weggegaan, maar in die tijd speelde die discussie, en dat ging eigenlijk over de vraag: vakbeweging en ontwikkelingssamenwerking in de voor vakbonden in derde wereldlanden. Moet dat nog? Vakbeweging en milieuvraagstukken? Moet dat nog? Vakbeweging en maatschappijvisie. Het grote conflict in de, in de begin 70 jaren tussen Arie Groeneveld en Ter Heide ging over maatschappijvisie. Het maatschappij, idee van je moet eigenlijk toch een soort ja, progressieve maatschappijvisie hebben, versus een opvatting. We zijn gewoon belangenbehartigers. En uiteindelijk is die, de, de conclusie van die discussie geweest, en ook wel vaak be, wel, wel misschien wel begrijpelijk. Wij concentreren ons op werk en inkomen. Dat is eigenlijk wat de vakbeweging is gaan doen. En sociale zekerheid, alles wat daarbij hoort. En daarmee zijn die andere, meer verheffingsidealen, zou je kunnen zeggen. Solidariteit met arbeiders in de derde wereld. Uh, solidariteit met mensen die, laten we zeggen, met minderheden. Laten we zeggen. Al die thematieken die zijn eigenlijk in een, in een lagere plaats in de hiërarchie gekomen. Ja, we komen straks hopelijk nog op die erfenis terug. Ja, want, maar nu eerst uh, gaan we luisteren naar iemand die ik helemaal in het begin van het uur... ook al introduceerde Filip Freerisch, uh, onze columnist... die zo zijn eigen ervaringen in de rode familie is. Niet waar, Filip? Ben je er ook in opgegroeid in de rode familie? Of? Ja, zeker. Maar mijn ouders waren doorbraaksocialisten, zoals dat toen heette. Hè? Ja, dus van na de oorlog. Ja. Van na de oorlog, maar ze waren al lid van de SDAP. Maar uh, goed, uh, toch, toch doorbraaksocialisten. En mijn moeder heeft heel lang, uh, tientallen jaren, in de Utrechtse gemeenteraad gezeten. Maar daar kom ik nog eventjes op terug in mijn uh, column. Uh, en die speelt zich af in de gezegende tijd dat er in Utrecht nog vijf kranten waren. Het Utrecht's Nieuwsblad, de grootste. Het Nieuw Utrecht's Dagblad, kopblad van het Parool. Het Katholieke Dagblad, het Centrum. Utrechtse edities van Trouw en het Vrije Volk. Ik was 16. de buurman souschef van de sportredactie van het NUD. Nieuw Utrecht's Dagblad dus. Hij benoemde mij tot roeimedewerker. Mijn moeder typte mijn eerste wedstrijdverslagen uit op een vooroorlogse schrijfmachine... en ik bracht ze weg op de fiets naar de redactie op het sindsdien... om heel andere redenen bekende Kanaleiland in Utrecht uit te spreken als Eiland. Korte tijd daarna kreeg ik ook de jazz in mijn pakket... Roei en jazzmedewerker. Voor een 16-jarige gaf dat aardig wat status... en vooral ook gratis toegang tot de plaatselijke jazzclubs... in de werfkelders aan de Oude Gracht. Voor mijn vader was dit aanleiding om me op de ernst van het leven te wijzen. Als journalist in spe en dus beginnend werknemer, ook al zat ik nog op de HBS... diende ik georganiseerd te zijn, zoals dat heette. Lid dus van een vakbond. Je moest ergens thuis zijn, vond hij, politiek of bij een vakorganisatie. In zijn geval was het beide, een engagement voor het leven, in voor- en tegenspoed. Ik volgde zijn wijze raad op en werd lid van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Vooral ook omdat de NVJ me een internationale perskaart kon verschaffen. Dat was een indrukwekkend gekartoneerd document waarmee ik gratis toegang hoopte te verkrijgen op het beroemde jazzfestival van antibes jean Lipin. Aan mijn carrière bij het NUD kwam snel een einde. Een nieuwkomer in vaste dienst bleek net zo goed, zo niet beter dan ik... over jazz te kunnen schrijven. En het roeien namen zowel van het ANP, vakbond of geen vakbond. Het was even slikken. Wat heet, ik voelde me diep vernederd. Het was mijn eerste kennismaking met de grote boze buitenwereld. Mijn moeder, ik vertelde het net al... zat voor de Partij van de Arbeid in de Utrechtse gemeenteraad... De redactiechef van de plaatselijke editie van het Vrije Volk... toen nog een partijkrant zat kwalitate qua aan bij de fractievergaderingen. Om een lang verhaal kort te maken... ik kon roei- en jazzmedewerker worden bij de Utrechtse editie van het Vrije Volk. Mijn eerste transfer. Ook al ging die dan per kruiwagen. Ik moest wel bescheiden beginnen. Mijn leraar Frans was Russencent klassieke muziek voor dezelfde krant... en ondertekende met zijn volledige naam... Daarnaast mijn stuk, maar om hem niet in verlegenheid te brengen... moest ik me met initialen tevreden stellen. Bij het Vrije Volk mocht ik spoedig andere dingen doen. Eerst provinciekopij bewerken en vervolgens werd ik erop uitgestuurd als verslaggever. Stel je eens voor als 16, 17-jarige verslaggever... die aanhef alleen al van één onze verslaggevers toen bleek die voor mij zo prettige vorm van belangenverstrengeling... tussen krant en partij ook zijn keerzijde te hebben. Een van mijn eerste klussen buiten de deur was een vakbondsvergadering. Van het nauw met de PvdA-verbonden NVV, het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen. Wat er tijdens die vergadering in een zaaltje vlak aan het spoorwegamplacement... van Utrecht Centraal besproken is, weet ik niet meer... Maar wel dat er een vakbondsbestuurder met mij meeging naar de krant... om erop toe te zien dat die snotneus een net stukje zou schrijven. Met precies erin wat het Utrechtse NVV van belang vond. Was kennelijk gewoonte. Mijn eerste journalistentrauma. De vakbondsman was niet gauw tevreden. Zo wat elke zin moest anders. Ik had er naar zijn oordeel niets van begrepen en de toon beviel hem niet. Het moest vooral veel positiever... Na eindeloos geschaven en gediscussieerd kon ik het stuk doorbellen. Hij bleef erbij zitten tot ik de laatste punt uitgesproken had. Het was mijn eerste eens, maar nooit meer. Ja, ja. Ik, ik vond overigens wel Ruud vreemd, dat je het met, uh, je, je, vooral die laatste stroven van Philip Feriks, zat je met herkenning te knikken. Nou ja, dat vind ik, heb ik altijd wel een beetje een. Uh... Een zwak punt in de vakbeweging gevonden. Gewel, of, oh, sterk en zwak, zou zeg ik zeggen. Dus Geweldig, gevoel voor discipline, eenheid. Ja. Maar dan ook de neiging om uh, pluriformiteit en ook zeggen uh, onafhankelijke waarnemingen. Om daar dus, laten we zeggen, een hekel aan te hebben. Ja. Dus je moest gewoon. Kijk, je leert in de vakbeweging, eens gezindheid is het credo. Want dat is ook je kracht. Dat is ook je, eigenlijk je enige manier van overleden. Dat, daarom is dit, dit, dit conflict ook zo dramatisch. Je werkt ontzettend aan solidariteit, hard debat binnen, maar naar buiten eens gezind. Maar men heeft het toch altijd wel heel erg veel moeite mee, die, om die discipline en die lijn ook niet door te trekken naar buiten. En in de moderne samenleving, ook in die tijd, is het natuurlijk ook een kracht... Dat je in termen van pluriformiteit... dat ja. je de, de samenleving op je in laat werken ja. met commentaar en kritiek. Ja, dat je Philip Ferguson gewoon toelaat. Ja. Nou ja, dat Over... hij zijn eigen stuk mag schrijven. Ja, precies. Ja. Ja. Even voor de nou, hij mag niet zijn. Ja, ja. Ben jij voor de eerste keer in dit gebouw? Ja, ja. En? Ja, prachtig. Ja, indrukwekkend. Je was er wel vaak langs gefietst, vertel Ja, ik woon hier vlak in de buurt, maar uh, ja, nooit binnen geweest. Maar ik ben overigens nog altijd lid hoor, van die vakbond. Ja, van de NVA. Ja. Van de NVA, ja, die tegenwoordig onderdeel is van de FNV. Ja. Ja, goed. Ja, Adriaan van Veldhuis, als dit zo beschreven wordt... is dat een keerzijde van die rode familie? dat. Uh... Nou, ja, en op elkaars vingers keek en elkaar keek op elkaar vingers. Ja. Er werd geen beslissing genomen zonder dat er wel iemand was... die daar uh, tegen uh, wilde pleiten. Hè? Dat, dat, we hadden het net over het maken van dit gebouw, over het bouwen van dit gebouw. Mm. En daar, daar was ook al op vergaderingen, werd daar ook al tegen geprotesteerd. En ja. iemand uh, die, daar, die daar zich daar tegen verzette was, uh, Dolf de Levita... Uh, die zich uh, vrijwel tegen alles verzette wat voor de rest in, uh, in uh, unanimiteit besloten werd. Um, dus uh, ja ook tegen dat soort grote uh, beslissingen werd gewoon uh, intern geprotesteerd. Maar uiteindelijk was het wel de bedoeling... dat je ja. uh, samen de beslissing maakte en uh, ervoor bleef gaan. Maar dat meelezen over de schouder verbaasde wij wel een beetje. Dat Paul de Groot dat deed bij de waarheid, dat wist ik, maar... Nou dat ja, de, het, het, het gebeurde wel. Het gebeurde ja. ook, ook al vroeger bij het volk dat er, uh, dat er um, commentaar werd geleverd. Overigens was het wel zo dat, dat niemand ooit helemaal tevreden was. Dus hè, vandaar ook die brieven die ik net noemde... Um, het was wel heel gebruikelijk dat als er commentaar was geleverd... en er was weer iets uh, veranderd, dat er dan opnieuw weer commentaar kwam... maar dan van een andere partij. Dus uh, uh, ja, echt, echt, echt zinvol was het niet. Ja. En uh, Lex Heerma van Vos, uh, in die column... Uh, of uh, voor de column hadden we het vooral over, uh, over uh, strijd... over economische belangstijd, beschaving... die vooroorlogse uh, vakbeweging kenmerkte... Wat het na de oorlog uh, meer kenmerkt, is dat uh, die strijd ook wat meer op de achtergrond komt te staan. En om, is dat ook zo, omdat die uh, verschillende onderdelen van die rode familie zo met elkaar verweven zijn... als een partij van de arbeid, wat het dan na de oorlog wordt in plaats van SDAP, gaat regeren... dat zo'n vakbond dan ook minder strijdbaar wordt? Nou, dat is een, voor een gedeelte een mythe die we nu hebben over die periode. De conclusie was wel eh, dat men het eens was, maar dat betekent niet dat er intern niet heftig debat was. En dat betekent ook dat er tussen die zuilen die samen eh, een regering vormden ook niet heftige verschillen waren. Eh, we hebben nu de neiging om naar Drees te kijken als een vader van iedereen. Eh, maar als je de, eh, kijkt wat er in zijn uh, uh, in maar, de maar, periode dat hij in de regering werd geschreven was... dan was er heftige politieke strijd tussen de zuilen. Alleen, uh, men kwam tamelijk vriendschappelijk tot conclusies. Maar, en... maar, maar die, die bonden, bonden zich toch aan akkoorden met de regering... en uh, staken was toch bijna helemaal aan de eenheidsvakcentrale voorbehouden... de eerste twintig jaar na die oorlog, of... Dat, uh, Nederland heeft een bijzonder stelsel wat we nu het poldermodel noemen, maar wat dat is toen ontstaan. Uh, uh, toen niet het poldermodel heette. Um, en daarin is bijzonder dat werkgevers en werknemers uh, veel met elkaar praten en het betrekkelijk vaak eens worden. Dat loopt in periodes meer en minder zo. Dat was sterk tussen zeg 1945 en ongeveer 1960, en dat is weer sterk tussen. Uh, 1982 en recent. En dan is het mogelijk om tussen werkgevers en werknemers... afspraken te maken uh, die nagekomen worden... ook als het zachte afspraken zijn. Uh, waar je een, het eens kunt worden over een intentie... zonder dat je de details op papier kunt zetten. Nou, Je zou <tie> kunnen kijken naar dit pensioenakkoord... als iets wat vergelijkbaar is met het akkoord van Wassenaar uit 1982... waarin werkgevers en werknemers zeggen... Onder de omstandigheden moet het samen, moeten we samen maar die kant op. En je moet je afvragen of wat er nu gebeurt binnen de FNV... dat is misschien een signaal dat zo'n akkoord op dit moment niet te sluiten is. Dat is ook niks nieuws, want voor het akkoord van Wassenaar... hadden we een bijna akkoord van Wassenaar. Toen lukte het ook niet. Kort daarna wel. Maar we mogen heel voorzichtig zeggen, Lex Herman van Vossen... dat je dus periodes hebt waarin de vakbond... Een, een, laten we zeggen arbeidsvrede voorop heeft staan... en vooral aan de onderhandelingstafel in het overlegmodel... haar, haar poten laat zien. En er zijn ook andere periodes. En, en, en, en ik, ik wil even naar zo'n andere periode terug... want er, er kwam een moment dat de vakbond wil als van ouds taal sprak... die de harten van veel rode mensen sneller deed kloppen. En we gaan even luisteren naar één zo'n persoon. Wiegel heeft gezegd... Uh, Groeneveld helpt de maatschappij naar de bliksem. Zijn maatschappij. En graag. Zijn maatschappij is de maatschappij van de mannen met de gesneden pakken... die een goed salaris hebben... en uh, zich van de man die onderaan zweeft... en altijd in de hoek zit waar de klappen vallen... niet zo gek veel aantrekken. Die maatschappij heb ik graag naar de bliksem, ja. Maar daar komt dan wel een ander soort maatschappij voor in de plaats. Misschien dat meneer Wiegel zich daar niet zo happy mee zou voelen... maar daar hoef ik toch niet wakker van te liggen. Ja, Ruud Vreeman, je hebt hem ongetwijfeld herkend. Arie Groeneveld. Was dit nou... Uh, dit, dit we hebben het over begin jaren 70, geloof ik. 1972. Ja. Dit was de taal naar jullie hart? Ja, wel naar mijn hart. Ik kwam in 1972 kwam ik in de, in de vakbeweging. Dat is precies het jaar van Groeneveld. En dat, was, of, uh, laten we zeggen, dat was de tijd dat dat conflict speelde... tussen uh, Harry de Heijde, de voorzitter van, de, van het NVV nog in die tijd... Die paste in de, in de, in de traditie die Alex heeft. zeggen. Over een man, een zekere gematigdheid, een redelijkheid. En Groeneveld benadrukte dat de vakbeweging, de industriebond NVV, een, een, een, een radicale maatschappijkritiek eigenlijk in zich droeg. Ja. En, But... en, en, en, en dat conflict is ook, heeft ook geleid tot het aftreden van de Heide. Ik weet nog heel goed, ik zat op plein 40-50 op het, uh, op het uh, kantoor van het NVV. Ik werkte bij, ik werkte bij de Henry polak stichting hè, dat is het scholingsinstituut van het NVV. En een paar kamertjes verder zat Adrie de Boon. Adrie de Boon was, ik dacht, ik weet niet of u, uh, kom in ieder geval uit, uit, de, uit de haven. Ik weet niet of hij sleephoofdkapitein was, maar in ieder geval met hele grote handen. En ze zat een paar kamertjes verder en dat was eigenlijk de, tussen, dat was de tussenpaus. En het ging heel erg over de, over de vraag, wat voor maatschappijvisie heeft het NVV nou eigenlijk... En Groeneveld die zei, ja, die pleitte dus eigenlijk, nou ja, toch voor, voor het socialisme, maar dan voor sociaaldemocratie. En nou ja, dit kwam dus tot uitdrukking in deze, dit type teksten, met, met de tijd van Van den Uyl en Wiegel. En het, het kwam ook tot uitdrukking, bijvoorbeeld in nivelleringsstakingen, hè, centen en geen procenten. En laten we zeggen, een aantal van dat soort uh, thema's, brochure Fijn is anders... De brochure breien met een rode draad. Dat waren typische pamfletten eigenlijk uit de, uit de tijd van, de, van, van, van Groeneveld. Ik ben in uh, eind van de jaren 70 ben ik bij de Industriebond gewerkt. Toen was hij nog voorzitter. En die bond stond dus bekend. Hè, en toen kwam naar, naar de Boom kwam Wim Kok als voorzitter. Maar die, die bond stond bekend als... Laten we zeggen, proberen het NVV veel meer in de maatschappij kritische... Uh, uh, ja, de hoek te krijgen ook. Er hoorde ook activisme bij, er hoorde ook bij polarisatie, ja. hoorde daar uitdrukkelijk, uh, uitdrukkelijk uh, bij. Nou ja, en dat heeft een tijd natuurlijk wel een, een rol gespeeld in de, in, de, in de vakbeweging als een heel belangrijke uh, discussie. De vakbeweging moest toen ook een nieuwe maatschappijvisie formuleren. Ik herinner me dat ben ik ook bij betrokken geweest. Dat ging bijvoorbeeld over de wet op de ondernemingsraad, ja, als een uitdrukking van vroeger een soort harmonie. Hè, de, raad van bestuur, voorzitter van het bedrijf, zat ook in de ondernemingsraad. Dat was een soort monisme op bedrijfsniveau. De wet op de ondernemingsraad moest hebben: de werknemers moesten een onafhankelijke ondernemingsraad hebben. in een onderhandelingsmodel met de werkgever. Maar dit, dit is de tijd dat de vakbond echt een hele grote jas aantrekt. Gepassend in de traditie van Polak. Wij hebben een kijk op de samenleving en die duwen we er eventueel door... met alle kracht en alle stoere taal die daarbij hoort. Was dat ook verstandig, Alex heer Ja, dat was verstandig. Nou, leg uit. Want je moet niet denken dat de ontwikkeling één kant op gaat. Er zijn periodes waarin de leden dat van de vakbeweging vragen... Uh, waarin de maatschappij zo is dat dat normaal is voor de vakbeweging... en daar reageert de vakbeweging op. En er zijn periodes waarin de meerderheid van de leden wil... dat de vakbeweging alleen voor brood- en boterissues uh, in actie komt. Uh, Arie Groeneveld is zelf een mooi voorbeeld. Die heeft carrière gemaakt in de hele brave vakbeweging. Was toen voorzitter van uh, de uh, Metaalbewerkersbond van de NVV... en daarna van de Industriebond in de periode van grote strijdbaarheid, en dan was hij ook reuze strijdbaar... maar op het eind van zijn uh, werkzame carrière en daarna... Nou, zeg maar even aan het eind van zijn, zijn voorzitterschap... vond hij dat die periode nu voorbij was... en dat de uh, vakbeweging werk uh, uh, boven uh, die andere eisen moest stellen... en propageerde hij dat ook. Dus als je zegt, was dat verstandig, uh, ja... Was dat een toekomst die tot nu hield? Nee. Want ja. daarna kwam weer een periode van uh, samenwerking met de werkgevers. Ja, maar, uh, ja, nee, maar ja. Moet ik, dan moeten we dan begrijpen dat die vakbeweging een soort weerhuisje is? Als de, de achterban uh, brood en spelen wilt, dan doen ze dat. En als de achterban beschaving wil, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Ik denk dat dat democratie is, Jos. Dat je uh, doet wat je achterban uh, wil. Ja. Juist. Ja. Maar is, is, is in die zin, is uh, dat conflict uit 72, waar Ruud Vreeman net uh, aan refereerde... is dat te vergelijken met het conflict nu? Uh, nee, ik denk niet dat dat een goede vergelijking is. Want toen is. ging het ook Want... om een sociaal akkoord... wat door een grote bond... Uh... Nee, dan kun je beter kijken naar dat akkoord van Wassenaar. Laten we even vaststellen je... waar, dit, waar dit conflict toen in 72 overging. Even heel kort. In 72 had de voorzitter van uh, het... Uh, de NVV de had een uh, wilde een centraal akkoord sluiten uh, met de werkgevers, uh, waar uh, de industriebond van zei dat is niet radicaal genoeg, uh, dat kunnen wij niet aan onze achterban verkopen, uh, en daarop is de Heijde afgetreden. Uh, maar dat was zo'n omslagpunt in die uh, of een, een versnelling in die beweging, uh, waarin uh, de vakbeweging als geheel bezig was een radicalere kant op te gaan. Tegelijkertijd, en, uh, KV, CNV, eh, NVV bewogen allemaal naar links... met de hele maatschappij mee. Dus, nou, dat is... zie je op dit moment helemaal niet. Het is niet aanwijsbaar dat uh, Abfacabo en uh, bondgenoten... een meer maatschappijkritische visie hebben dan de rest van uh, de FNV... Ja. Dus vandaar kom je bij het akkoord van Wassenaar. Dat is wel vergelijkbaar. Ik met vind, aan... als je nou een vergelijking met het verleden moet uh, maken, bij het uh, akkoord van Wassenaar, ik noemde allen net dat bijna akkoord, daar, heeft, uh, daar probeerde Kok uh, samen met uh, de werkgevers een akkoord te uh, maken over de toen snel oplopende werkloosheid. Waarbij ze arbeidstijdsverkorting, loonmatiging en werkgelegenheid... tegen elkaar uit uh, wilde ruilen. Een deel van de uh, achterban van Kok zei... je uh, gaat veel te ver en vertrouwt veel te veel... dat de werkgevers een zacht akkoord ook zullen uitvoeren. Uh, dat is één keer niet gelukt. En daarna in 1982 uh, wel gelukt om dat akkoord te sluiten. Nou, dat vind ik lijken op de omstandigheden die je nu hebt... waarbij een deel van de FNV zegt... Uh, dit akkoord biedt ons niet genoeg zekerheid voor onze leden... en een meerderheid uh, bereid is om dat akkoord wel te sluiten. Dus eigenlijk is het nu weer een geschil over een zacht of een hard akkoord. Er zitten elementen in die daarop uh, lijken. De toezeggingen dat mensen die zwaar werk gedaan hebben... Uh, dat daar iets voor geregeld zal worden, die zijn nu nog zacht. Ja. En als we uh, nou op het eind van dit gesprek ook nog even naar de toekomst kijken. Uh, het conflict uh, Jongerius van der Kolk. Uh, kan je dat ook zien als een richtingenstrijd uh, die vergelijkbaar is met uh, die begintijd van de vakbeweging? Ja, om, ik zei eigenlijk net al. Er is niet een dergelijk uh, ideologisch meningsverschil over waar het met de wereld of de vakbeweging heen moet. Dus nee. Dus je denkt niet dat die van der Kolk een wat radicalere koers voorstaat? Nee. nee. Nou ja, het, is gewoon inhoudelijk, het is een inhoudelijk conflict... over de kwaliteit van het akkoord. Het gaat enerzijds over die, vijf, die, die zware beroepen. Het gaat eigenlijk ook over de vraag... of die pensioenfondsen meer of minder risico nemen. En dat gaat ook over generaties. Dus dat speelt ook in hoe ga je in die pensioenfondsen ervoor zorgen dat de mensen toch een, een, een zekere zekerheid hebben... of hebben ze grotere onzekerheden. Dat zijn dus twee thema's die daar, uh, die, die daar spelen. Daar is het verschil van mening over. Het is wel uh, zo dat ik zelf van mening ben... Dat, in een, zeggen, uh, dat er wel een groot probleem is in de vakbeweging... Dat door die, door die tendens naar centralisatie. Bondgenoten is een samenspel van dienstenbonden, vervoer en industrie. Cabo is natuurlijk een conglomeraat dat, die, dat de, de, de, de, de machtsverhouding... of de hele onevenwichtigheid van die centrale... wel een probleem is in deze, in deze besluitvorming. Dat vind ik een, een, een punt. En tweede is de verharding in intermenselijke verhoudingen... die werd geweten, een beetje aan het begin van de vorige eeuw neergezet. Mm. Ik heb ook een paar flinke conflicten meegemaakt... dus het was wat dat betreft niet allemaal zachtaardig... Maar dat is ook wel een beetje de tijdgeest. Hè? Er is natuurlijk ook wel een element in van wat je wat je de algemene beschouwingen ziet... en hoe de binnen de vakbeweging der ook met elkaar wordt omgegaan. Hè? Dat is dan die omgangsvormen. Dat is wel van alle tijden, maar het is nu ook wel weer heel expliciet. Dat, laten we zeggen, dus, uh, eindelijk moeten ze weer een beetje hier gaan rondlopen allemaal... en al die mooie spreuken over eenheid... ik ben geen uh, moralist. Maar ik ben, denk wel dat iedereen zich bewust moet zijn in welke traditie je staat... En een kernelement van die traditie is natuurlijk toch dat je inderdaad hard knokt binnen... maar dat solidariteit en gemeenschappelijkheid eigenlijk je enige overlevingskans is. Dat is natuurlijk de kern van de vakbeweging. De politiek is veel meer met pluriformiteit en allerlei verschillende meningen. Maar de vakbeweging is natuurlijk ook een machtsfactor. En die machtsfactor heeft te maken met eensgezindheid. Dus naar binnen verdeeldheid, maar een keer een besluit nemen... en dan op een gegeven moment ook die weg gaan. is natuurlijk wel een heel belangrijk credo ik, ik, voor de vakbeweging. Ik vind het een prachtige oproep aan je ex Kameraden uit de vakbond, ja. het gedaan op de juiste plek Spring ook. Spring over je schaduw heen. Precies. Helemaal tot slot. De vakbond heeft op dit moment 1,4 miljoen leden. Onder de 30 waren er in 1980 nog 20% van de mensen lid van een vakbond. Vandaag de dag zijn dat er nog 5, is het nog 5%. We zitten hier in het gebouw waar die bond ontstond, waar het ging groeien. Hm. Beleven we nu eigenlijk het einde... Nou, dat denk ik niet. Het is wel, een, het is wel een, echt een onderwerp... Uh, mijn tweede stap in de vakbeweging was NVV-jongerencontact. Dat was dus echt de, de jeugdbeweging. Uh, ik denk wel dat het echt een hele cruciale vraag is... ten aanzien van drie beroepscategorieën voor de vakbeweging. Dat zijn jongeren. En dat is natuurlijk, heeft natuurlijk ook te maken met die macro. Het tweede zijn natuurlijk bijna 700.000, 800.000 mensen ZZP'er. En er is natuurlijk een hele grote groep mensen die in een andere flexachtige wereld zitten. En de vakbewerking zal toch ook voor die mensen aantrekkingskracht moeten ontwikkelen. Wat? Blik verruimen. Ruud Vreeman, Marien van der Heijden, Lex van Vos en Adriaan van Veldhuizen, uh, hartelijk dank. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met onze recensente Han van der Horst en Hans Renders. En met het tweede deel van het verhaal van de affaire Os. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur.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 de vraag: Is dit eigenlijk wel een goede radiopromo? Zometeen kwart over twaalf in de perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.